De lifter, een hoorspel in twee delen, geschreven door Gees Linnenbank, te regisseren door Hero Muller. Vandaag het tweede deel. Hallo folks, verrekt aardig om mij even in die cockpit te laten rondneuzen. Oh sorry, sorry people, ik, uh, ik zal me even voorstellen hè. Zeg maar Maarten. Ja, Maarten, zeg jij dan maar Wim. Hè? Dit is Bovenaar, de co-pilot. Zeg maar Hans. Hey, jo, viale boys zijn jullie, weet je dat? Hé, hey, hé, hey, en uh, wat, wat doe jij hier? <laughs> dat is Kees, onze boordwerktuigkundige. Ah, die Kees. Hé, hey, boordwerktuigkundige, zei je? Oma, dan uh, weet jij alles van motoren af zeker, hè? Dat heb jij heel goed hoor, ja. Dat is de gek, zeg. Ja, ik ben zelf namelijk gek van motoren, weet je dat? Motoren, hè, dat is het voor mij helemaal. Zeg, hoe zit het nou? Vliegen we nou op de automatische piloot? Want jij zit hier maar zo'n beetje uit je neus te snoepen, hè? Dat lijkt mij zo. Waar zit dat ding, die uh, automatische piloot? Hier. Wat een klein knopje, zeg, voor zo'n joekel van een vliegtuig, hè? Ja. Het is hier overigens een en al knop. Ja. Wel waardeloos, hoor, dat je niks ziet door al die wolken. Is dat niet lastig vliegen? Eh, huh? uh, nee. Waar zitten we nou ergens? Boven Engeland. Oeh, zeg. Dat gaat wel hard, hè? Zeg jongens, hebben jullie ook het idee dat die zo van zeven sterren onze de maling zitten nemen? Wat bedoel je daarmee? Niks. Je vindt het zeker wel jammer dat je vader niet zelf vliegt. Dat zou allemaal een rotzooi wezen. Oh. Ja, hoe is het met je vader? Wat scheelt hem? Ja, hij moet wel een verdomd goed excuus hebben. Ik ben namelijk voor hem ingevallen. Ik was juist van plan dit vrije weekend met mijn boot de plas op te gaan. Heb jij een boot? Ja, nou jullie toch ook? Wel, nee, wie zegt dat? Je vader? Twee weken geleden vroeg hij me nog of ik een goede winterstalling wist voor zijn boot. Ach, dat ligt hij gewoon. Kletsert zijn nek, vindt hij leuk. Beetje opscheppen. Een boot. Ja, ja, was maar waar. Er is geen geld voor. <laughs> ik wist niet dat jouw vader nog een jeugdsalaris had. <laughs> ja, ja. Lachen jullie maar. Nou, zo leuk is dat niet hoor. Natuurlijk. zou zal wel een flinke cent verdienen. Maar dacht jij dat we er thuis ooit iets van zagen? Nou vergeet het maar. Houd alles voor zijn eigen pleziertjes. Overdrijf je niet een beetje? Ik overdrijf niks. Het is precies zoals ik het zeg. Ja, jullie vliegeniers houden elkaar natuurlijk allemaal de hand boven het hoofd. Jullie zijn allemaal hetzelfde, allemaal rokkenjaars. Dus... Wat ga jij in New York doen, Maarten? zien we nog wel. Wat gaan jullie daar doen? Dat zou ik wel eens willen weten. Wij zijn voor onze lolder. Ja, zo is dat. Ik ben blij dat je er eerlijk vooruit komt. Maar uh, wat is er met je vader? Weet ik veel. Hij is al nachten niet thuis geweest. Zal weer zo'n stewardessje aan de haak geslagen hebben. Wat dure vrouwtjes, hoor. Kan hij zich weer laten uitkleden? Komt die platzak bij mijn moeder uithuilen? Dat mens heeft wat met hem te stellen. Overigens. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik geloof toch niet dat ik New York zo'n toffe stad vind? Het leek me wel leuk daarheen te gaan, maar ik dacht zo. Uh, Kenia, hè, dat lijkt me achteraf een stuk beter. Vind ik toch meer een uh, lokkertje? Lekker zonnetje, wilde dieren, begrijp je wel? Ik ben bang dat je dan toch in het verkeerde toestel zit. Oh, dat weet ik zo net nog niet. Hé. Hey, kunnen we niet een andere koers varen? Het roeren weinig omgooien, de bakers verzetten. Wel oh ja, ik geloof niet dat jij goed weet wat je wilt. Hoe is het met de studie? Ik, ik heb de pest aan studeren. Oh, je vader zei anders dat je aardige resultaten behaalde. Ik zei je toch dat hij altijd een heleboel bij elkaar ligt. Maarten, wat zou jij ervan zeggen om eens terug te gaan naar achteren, hè? We moeten een koerscorrectie maken en nog wat zaken checken. Kom nou, dat is toch niet nodig? Zo'n machine kan toch alles? Dat gaat toch altijd goed? Die dingen zijn betrouwbaarder dan een fiets. Maar je hoeft mij niks te vertellen. Ik ken die machines als mijn broekzak. Dit is een prima vliegtuig. Nou, ze zijn ook niet zo lawaaiig als die andere krengen, hè? Ja, nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat het mij uh, niks uitmaakt, hoor. Ik hoor het verschil niet. Ja, niet dat het mij wel kan schelen. Ik ben niet zo kinderachtig als al die lawaai ...die ze nodig moeten protesteren tegen geluidshinder. Het spijt me, Maarten, maar je moet nu echt weg. Nee, nee, nee, laat me nou even uitpraten. Ik kom voor jullie op. Ik ben een vriend van het vliegwezen. Jawel, dat begrijp ik maar... Kijk, die maar... motoren van die vliegtuigen, hè. Dat zijn, dat zijn mooie dingen. Die leven. En alles wat leeft, dat maakt lawaai. Dat hoort erbij. Ikzelf, hè. Ik heb een stuk van mijn knalpijp afgezaagd voor het lawaai. Je moet zo'n motor horen. Dan pas heb je het gevoel dat je echt rijdt. Man en paard. Begrijp je? Kijk, dat is nou met jullie ook zo, hè. Je moet zo'n machine horen. Je moet hem voelen trillen. Nou, en als de mensen zijn die last hebben van dat lawaai, dan moeten ze ergens anders gewoon en niet bij een vliegveld. Jongen, wil je nou alsjeblieft gaan? Ik moet zeggen dat je weinig weg hebt van je vader. Des te beter. Ik mot hem niet. Hé, hey, wat is dat voor knopje wat je erin drukt? Ja, hallo. Zou jij die zoon van zeven sterren even kunnen komen halen? Ik kom eraan. Als je weer thuis bent, zullen je, je vader dan de hartelijke groeten doen? Ik denk er niet aan. Kees, hoe is het met nummer twee? Nou, die houdt het wel, maar we kunnen hem beter even laten nazien op Kennedy. Wat is dat nummer twee? Een motor. Welke? Zo, ga je mee Maarten? Oh, leuk dat je me komt halen. Nou, laat me los. Zo, en jullie blijven zitten en doen precies wat ik zeg. Huh? Anders gaat ze eraan. Dat krijgen we nou? Blijf zitten! Ja, voor hoe is dit? Daar kom je nog wel achter. Wat ben jij van plan? Vind je niet onzinnig wat je doet? Jij hoeft niet te slijmen. Zo poeslief was je net ook niet tegen me. Wat bezielt je? Blijf zitten jij! Kees, blijf me zitten. Je bent toch wel wijzer? Je weet toch wat je doet? Ik begrijp er niks van Wim. Je ziet er aardig heel overspannen uit. Hé, hey, wat zitten jullie daar te smoezen? Als je wat te zeggen hebt, doe het dan luid en duidelijk. Blijf graag op de hoogte. Oh, laat me los! Jij moet je rustig houden. Vertel op, wat wil je? Dat uh, weet ik nog niet precies. Poen, denk ik. Wat zeg je? Ja, ja. Jij denkt zeker dat ik mal of Fransje ben, hè? Dit is mijn grote slag. Ik dacht, kom, ik ga naar New York, zie ik nog eens wat van de wereld. Nou ja, ik wil meer zien. Ik wil mijn leven lang genieten. En dat kost poen. Oua. Oh, sorry. Uh. Sorry, hoor juffie, uh, mijn uh, handschoot uit. Dan moet je maar stilstaan. Ze bloedt. Ha, ah, sta je niet aan. Die jongen is gevaarlijk. We moeten voorzichtig zijn. Mijn idee, boys. materiaal heeft werktijdverkorting aangevraagd voor 130 van de 100. Bleef u maar wel eens langer weg. De vergunning is ik bedoel, uh, dezelfde... ik kwam hier na elke vlucht direct naar huis, mevrouw. Ik geloof van wel. Nam u veel dingen mee uit het buitenland? Soms, vroeger, ja, toen wel. Allerlei snuisterijen uit allerlei landen, maar daar gaat de lol gauw vanaf. Zijn er mensen die hem geregeld opbellen? Hoe bedoelt u? Ja, mensen van de maatschappij die hem willen spreken voordat hij gaat vliegen. of, of als hij net terug is. Ja, ik begrijp niet waar je met deze vragen naartoe wilt. De inspecteur bedoelt dat er wel eens sprake ja, zou zijn van. Hou jij je, van je van er buiten, Bekkers? Is uw man vandaag gebeld? Um, ja, door een stewardess. En? Ze vroeg of hij foto's van Kenia wilde meenemen. Kenia, zei u. Bekkers, Kenia, je hoort het. Heb je het genoteerd? Ja, inspecteur. Mevrouw, uh, hebt u er enig nieuw... idee van. Oh. Vanmiddag Stil is een Nederlands lijntoestel gekaapt en gedwongen terug te keren naar Schiphol. Het betreft vlucht KL 643 op weg naar New York. Het toestel is van het type DC-10. Aan boord bevinden zich, behalve de bemanning, 281 passagiers. De kaper is een jonge man van ongeveer 20 jaar... ...die een stewardess dreigt met een mes van het leven te beroven ...indien niet op zijn eisen zal worden ingegaan. De reden van de kaping is nog onduidelijk... De identiteit van de kaper is bekend. Het is Maarten Sevenster, zoon van een gezagvoerder van diezelfde maatschappij. Op Schiphol wordt alles in gereedheid gebracht om een catastrofe te voorkomen. Functionarissen, politie en militairen zijn onderweg naar de luchthaven. Het toestel zal binnen korte tijd landen. En dan het weeroverzicht van het KNMI. Dat is onmogelijk. Ja, gaat u zitten, mevrouw. Maarten. D-line, this is Kippel Tower, leading you five. Go ahead. Hoe lang duurt het nog voor die land? Een kwartier. Begrijpt u er wat van, meneer Bamstra? Nee, ik niet. Die jongens volgens mij stappen gek. Wat wil hij precies? Geld, en dan door naar Kenia. We laten ze hem toch nooit landen. Denk ik ook niet. We zullen het moeten oplossen. Juist, ja. daar staan de commando's. Goeie jongens, maar je moet ze niet tegen je hebben. Mennen, jullie krijgen nu de kans je opleiding in praktijk te brengen. Op deze plaats, waar we nu staan, zal het toestel straks stationeren. Dat is gunstig. We kunnen ons achter deze barak verschuilen. Het toestel zal zo komen te staan dat ik vanaf de B-pier met mijn kijker de cockpit kan zien. We zullen dus altijd weten wat er zich daar binnen afspeelt. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat we de kapers zullen moeten overmisteren. Het is de bedoeling dat wij het vliegtuig bereiken kort na de landing. Het toestel zal over deze baan taxiën. Omdat het vliegtuig hier een draai zal maken, kunnen we vanaf dat punt daar onder de romp meelopen. Het is onmogelijk dat het in de cockpit wordt opgewerkt. Vanaf die stelling wachten we de kans af aan boord te gaan. Zeg, waarom vliegen we zo'n tijd rond? Ik heb jullie gezegd geen grapjes uit te halen. Hè? We zouden niet durven. Ik heb je al gezegd dat er daarvoor te veel op het spel staat. Nee, dan is het goed. Maar waarom landen we dan nog niet? We zitten nog steeds boven zee. Ja, we cirkelen een paar keer rond. Waarom zei je dat net niet? Hé, hey, Stas, stil jij! Je doet me pijn. Stil! Laat die kapitein me eerst eens even vertellen waarom die ze nodig moet rondcirkelen. Om brandstof te lozen. Wat? Om brandstof te lozen. Of wil jij soms dat we straks met de baan te pletten vallen? Jij moet niet zo'n grote mond opzetten, kapitein. Dat neem ik niet. Waar is dat goed voor, uh, dat uh, lozen? Kees, zeg jij het hem uit. Ik ben moe van het praten met dat jong. Maarten met te veel brandstof is het toestel te zwaar. Als we in New York zouden zijn geland, dan zou de brandstof verbruikt zijn. Maar nu we dat niet doen, hebben we zo vlak na de start een te groot gewicht aan brandstof. Daarmee kun je niet landen, duidelijk? Vandaar dat we boven zee de brandstof lozen. Nou, nou jouw toon bevalt me beter. Hey, uh, zie je kapitein, hij legt het mij tenminste rustig uit. Jij bent toch niet van de een of andere organisatie? Niet zeuren! Maar begrijp me goed, we kennen je vader. We willen niet dat jou iets overkomt. Mij overkomt niks. De enigste die iets kan overkomen, dat zijn jullie. En als jij nou niet stilstaat, jufie, dan doe ik je nu al wat. Ik hou het niet meer uit, hoor. Kan ze nou niet gaan zitten? Ze blijft staan! Hé, hé, hé, wat doe jij? Je weet wat ik gezegd heb, hè? Je praat geen Engels met die lui. Ik wil weten wat je zegt. Heb jij geen Engels gehad op school? Kom dicht! Hallo Schiphol, hallo Schiphol. Dit is vlucht KL 643, over. KL 643, KL 643, dit is Schiphol, over. We kunnen landen. Blijf op 35.000, 4 graden naar links. Hoe is het aan boord? Over. Het gaat wel, over en uit. Wilt u uw stoel weer rechtop zetten? Zal ik u even helpen met de gordel? We gaan zo dadelijk landen. Dames en heren, we hebben een kleine motorische storing ontdekt. We vliegen nu terug de te Schiphol. Ik verzoek u om na de landing op uw plaatsen te blijven en de instructies van het cabinepersoneel op te volgen. Dank u. <tomstuken> Inspecteur, u gelooft toch niet dat er verband bestaat tussen de aanslag op mijn man en deze kaping? Dat heb ik niet gezegd, mevrouw. Ik heb alleen beweerd dat het een toevallig samengaan is van twee feiten. Ik begrijp niet hoe mijn zoon zoiets kan doen. Wat heeft hij ermee voor? Dat moet u proberen uit te vinden, mevrouw. Het is moeilijk met hem te praten. Althans, dat is wat de gezagvoerder heeft meegedeeld. En dat is ook de reden waarom de autoriteiten erop stonden dat u zich met uw zoon zou onderhouden. Hoe gaat dat? Nou, u gaat naar de verkeerstoren en van daaruit kunt u met hem spreken. Het is te hopen dat u succes hebt. Anders? Ja, mevrouw... U, uh, u bedoelt toch niet dat ze geweld gaan gebruiken? Mevrouw, ik heb niet de leiding in deze zaak. Men heeft mij enkel verzocht om u zo snel mogelijk naar de luchthaven te brengen. Maar als ik u eerlijk mijn mening mag zeggen en dan ga ik af op wat ik om mij heen gehoord heb, dan is men niet van plan om op zijn eisen in te gaan. Er hangt heel veel van u af, mevrouw. Hier zitten. Zodra die gedraaid is, rennen jullie mee. Blijf uit de buurt van de motoren. Hou je gereed? Ja, nu. Ik zeg dat ze die gozer voor mij zo overal mogen schieten. Hmm. Het wordt te dol. Ik dacht ook eerst dat je die zaken diplomatiek moest oplossen. Zo weinig mogelijk bloed vergieten. Wat schiet je er op de duur mee op? Meer en meer kapingen. Staat daar zo'n te bak met een mes op de keel van de stewardess... ...en de hele vliegwereld is in rep en roer. Het is te waanzinnig voor woorden. Wat denkt u ervan, meneer Bamstra? Uh, het ziet er minder gevaarlijk uit dan de vorige keer. Labiele jongen. Uh, gelukkig niet iemand die toestel van achter naar voren kent. Nee, nee, ik heb goede hoop. De commando's zijn al onder het toestel. Prachtig. Hallo, KL-643. KL-643, over. Dit is KL-643. Mijn naam is Pamstra. Ik ben belast met de leiding van deze affaire. Hoe is de situatie? Niet best, over. Is het mogelijk met die jonge man te praten? Ze willen met je praten. Ik kom niet van mijn plaats. Ja, je zult toch zo'n koptelefoon moeten opzetten. Huh? Welke? Neem die van Kees maar. Hé, hey, blijf zitten! Jongen, hij doet niks... Hij geeft je die koptelefoon. Een ogenblik. Voel jij dit mes, juffie? Ja, ja. Je verroert je niet. Nee. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of je bent er geweest. Ja. En knopen jullie dat allemaal in je oren? Nou, dan mag je me nou die koptelefoon opzetten. En geen kunstjes, hè? Nou, sta op. Allebei je handen aan die koptelefoon. Mooi. Mooi, kom hier. Langzaam, verdomme. Zet hem op mijn kop. Ik zal je niks doen, jongen. Maar druk dat mes niet in haar hals. Zwijg. En zet dat ding op mijn kop. Zo. Zo, prima deluxe. En ga nou zitten. Hoor je wat? Hallo. Hallo. Wie is dat? Mijn naam is Banstra. Ik wil graag van u weten wat u precies wilt. Dat heb ik al gezegd. U loopt naar Kenia? Kijk, staan, trut! Wat zegt u? Ja, ik moest even mijn verloofde tot de orde roepen. U loopt naar Kenia? Ja. Ja, en ik ik moet poen. Hoeveel? Een half miljoen. Hé, Hallo. Je hebt toch gehoord wat ik zei, hè? Een half miljoen, zei u. Ja. Hoe had u het gehad verloren? Snel. Ik bedoel, in wat voor coupures? Uh, gewoon. Hallo? Ja? Uh, is dat duidelijk? Oh ja, en uh, moet je horen. Ik geef jullie twee uur en dan moet ik weg. Ik ben haard aan vakantie toe, begrijp je wel? Heeft u er enig idee van hoe wij dat geld aan boord mogen brengen? Gewoon! Hoor je wat ik zeg? Gewoon! Een ogenblik. Die knap is gek. Ik geloof dat hij zonder verstand van zaken handelt. Nou, het zal niet moeilijk zijn die commando's aan boord te krijgen. Maar verder, nou, laten we maar eens proberen het gesprek voor te zetten. Hallo KL643, hallo KL643. Dit is KL643. Jongeman, ik heb zo even overleg gepleegd, dat geld komt er. Keurig. Hé, hey. hey, zie je er wel kapitein? Jij met je gezeur, die doet het in een broek. Wij brengen die koffer met geld. Voorzichtige plastic zak. En probeer me niet te blazen, hè. Geen vaste biljetjes of dat soort geintjes. Als ik daar kom, dan is het het hek van de dag. Dat snap je zeker wel. Ja, meneer, dat is duidelijk. Het komt in orde. Hé, we zien we hoe ze zijn. Hé, <lacht> kapitein. Dat wordt geen ja, jongen. Geef ik een rondje voor jullie allemaal, als we er zijn. Maak we een bolle boel van, hoor, daar in het wildpark. We zullen die tropische dierentuin eens even op te zetten. We gaan eens even een eh, paar bruine beren schieten. Meneer Sevenstern. meneer Zevenstern... <lacht> Inderdaad, we waren nog niet klaar. We moeten nog bespreken hoe het geld aan boord moet worden gebracht. Oh, Nou, uh, laten we maar een mannetje komen hè, met Isaac Batoen. In zijn onderbroek. Wat zegt u? Hallo? Hallo, bent u er nog? Nou, u heeft er nog gehoord wat ik zei. Een staalikop in zijn onderbroek. Dat is een beproefde methode. Veilig, sterk Heb ik op het journaal gezien. Goed. Maar de passagiers, kunnen die het toestel verlaten? Waarom? Oh. Hun reisdoel is New York en niet Kenia. Een ogenblik. Wat een idioot, maar waarschijnlijk een gevaarlijke. Goedemiddag. Bent u me voor 7 Ja. Mijn naam is Bamstra. Het is goed dat u er bent. Die situatie is belachelijk. Uw zoon doet onzinnige voorstellen. Weet duidelijk niet wat hij wil. Hij is totaal geen partij en toch moeten we naar zijn pijpen dansen. Omdat we anders het leven van die stewardess op het spel zetten. Het is grenzeloos infantiel wat uw zoon doet. U doet alsof het mijn schuld is. Neemt u me niet kwalijk? Heeft u er enig idee van wat u tegen hem gaat zeggen? Hoe zou ik een idee kunnen hebben? Op zo'n situatie ben je nooit voorbereid. Het enige wat we hebben kunnen doen is dat we hem aan de praat hebben gehouden. Hij wil een half miljoen en naar Kenia vliegen. Wat moet hij daar? Vraagt u het hem. Hallo KL643, hallo KL643. Luistert u nog meneer Zevensterren? Wat? Wie? Moet je mij hebben? Is dat mijn zoon? Hallo Maarten, hoor je mij? Dat is je moeder. Geef antwoord. Maarten. te maken. Goed, ik heb me misschien te veel met je bemoeid... ...maar ik maakte me ongerust over je. Maarten! Geef dan toch antwoord, jongen. Ik had het nooit van jou verwacht. Ik ken je zo niet. Je bent... ...vertel me in ieder geval waarom je dit alles op touw hebt gezet. Ik weet dat je het huis uit wilt. Het is waarschijnlijk fout van me geweest je dat te verbieden... ...maar dat hoef je me toch niet op deze manier duidelijk te maken. Het is gevaarlijk wat je doet. Ik wil dat je ermee ophoudt. Dit zijn grappen die je leven kunnen kosten... Maarten, er is nog iets wat ik je moet zeggen. Je vader, vader ligt in het ziekenhuis. Zeg dan iets. Ik begrijp ook niks van mij, Ik geef geen antwoord. Je vader wil met je praten. Hier heb je wat te eten. Het is niet veel bijzonders, Maarten. Maar ik had ook niet op je gerekend. Nee. Nou, als ik maar wat te bikken heb. Nou goed dat ik je weer eens zie. Ik begrijp precies wat je bedoelt als je zegt dat je thuis niet kunt uithouden. Je moeder begon zomaar om niks tegen mij uit te varen. Oh, ja. Ik begreep dat ze het moeilijk had, maar ze werd wel onredelijk. Je moest maar gewoon op kamers gaan wonen zoals ik. Ben je van alle naagheid af? Ja, ja, dat in ieder geval. Ik was zo kwaad, man. Dat kan je niet voorstellen. Weet je dat ik van plan was het land uit te gaan? Ja, ah, dat liegt je. Ik zweer het je. Hier, kijk. Ik heb een ticket en mijn paspoort al bij me. Het zat tot hier. Ik wilde gewoon weg, ver weg. Waar wou je naartoe? Nou, ja, ik heb alleen maar een ticket voor New York. Maar op weg naar Schiphol vanmorgen vond ik het toch wel een beetje te gek worden. <laughs> dacht, ik Ik slaap er eerst nog maar eens een nachtje over. Toen ben ik maar eens gaan kijken hoe het met die goeie ouwe Tom was. Hou je maar aan mij vastgeover, dan komt alles goed. Hé, hey, goede platen heb jij, zeg. Ja, maar mijn pick-up is kapot. Zet de radio maar aan. Wat markeert er aan? Weet ik niet, hij begon ineens langzamer te draaien. Weet je wel, zo'n slepend geluid. Afdra. Ik heb hem al weggebracht. Ik heb hem al weggebracht. Dat klinkt cynisch. Maar we kunnen er niet onderuit dat het aantal kapingen... waarbij Nederland de laatste tijd betrokken is geweest, niet gering is. Zegt er is weer een vliegtuig De een schiphol is geladen. Hoewel de vliegtuigen normaal opstijgen en landen. Het ziet er naar uit dat er niet op de eis van de kaper zal worden ingegaan. We hebben dit keer niet met een misdadiger te doen. Ook is er, voor zover het zich laat aanzien... geen sprake van een actie van een of andere organisatie. Oh? Deze jonge man handelt impulsief, onbeholpen, maar grillig. Het geen risico's met zich meebrengt. Het is niet zeker of deze niet-professionele kaper in staat is te onderhandelen... En het is even min te voorspellen of hij zich aan zijn afspraken zal houden. Nu is het zo dat voorzorgen zijn getroffen om de kapen te overmeesten. Een commandogroep van 16 mariniers heeft zich opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van het toestel. Vier van hen bevinden zich onder de romp van het vliegtuig om aan boord te gaan zodra er zich een mogelijkheid voordoet. Hier, vanaf de B-pier, is de situatie duidelijk te overzien. Het platform waarop het toestel staat ademt een bedrukte explosieve sfeer. Ambulances en brandweerwagens staan in een wijde cirkel om het toestel heen. Het is, voor het geval u het nog niet wist, de KL 643, Wat? die op weg was naar New York. Verdomme, die vlucht had mijn vader. Er zijn 281 passagiers. De bemanning bestaat uit, ma maar als ik het u goed zie, dan gaan de deuren open van het vliegtuig. Inderdaad, is het dan, is het dan waarschijnlijk gelukt? De glijbanen blazen zich op en ontvouwen zich. Het is een wonderbaarlijk gezicht, luisteraars. Dit duidt op een gunstige ontwikkeling in deze zaak. Dit betekent dat het gelukt is de passagiers van boord te krijgen. Ze glijden één voor één met een razend tempo naar beneden. Het klinkt waarschijnlijk wat vreemd in uw oren, maar het moet mij van het hart dat dit een adembenemend gezicht is. Ja. De mensen rennen naar de gereedstaande bus. En ik moet u zeggen... Lu luisteraars, een ogenblik. Ik zie daar verderop de moeder van de kaper. Zoals u weet heeft zij een groot deel van de onderhandelingen gevoerd. Zeg, hoe vind je dat nou? Mijn vader zit aan boord, wat moet ik nou doen? Je moeder, bellen. Ja, ja. Dames en heren, luisteraars. Hier naast mij staat mevrouw Zevenster. Wat? Mevrouw. Heeft u met uw zoon gesproken? Ik heb mijn best gedaan, maar hij gaf nauwelijks antwoord. Toch heeft uw zoon het gedaan gekregen dat de passagiers van boord mochten. Ja, ik, ik stond maar een beetje tegen hem aan te praten. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Nee, ja. Ik zei me wat over de passagiers, dat het onschuldige Ach. mensen waren, dat het voor hen toch niks uitmaakte, dat hij ze moest laten gaan, dat ik dat wilde. Maar hij zei niks terug. Het was alsof hij weigerde met me te praten. En plotseling zei hij, oké, okay, laat ze er maar uit. Dat is het enige wat hij zei. Denkt u dat u zo zal uitleveren? Of gelooft u dat u door zou gaan met deze actie? Oh, ik hoop dat u ermee mee ophoudt. Hij gedraagt zich zo zoals ik hem nog nooit heb meegemaakt. Ik begrijp het niet. Heeft u nog contact gehad met de gezagvoerder? Nee. Nee, heeft u me niet kwalijk ik moet gaan. Ja, we zullen u niet langer lastenvallen. Luisteraars, we schakelen nu over naar de studio in Hilversum. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, hoort u van ons. Tom, ik begrijp er niks van. Als ik het goed begrepen heb, denken ze dat jij aan boord bent. Ja, dat ja, lijkt er wel op. Maar... Maar hoe zit het dan met mijn vader? Zal ik juist wat zeggen, Tom? Nou, ik word gek. Mijn vader zit aan boord, ik zit aan boord, ik heb met mijn moeder gesproken. Ja, daar lijkt het wel op. Hallo mannen, hoor jullie mee? Over. Wij horen u, over. Jullie gaan langs een van de glijbaan het toestel binnen. Neem de achterste deur en luister goed. Vanuit deze stelling heb ik een goed zicht op de cockpit. Ik zie van al precies wat die kapper doet. Jullie naderen de cockpit. Als jullie daar zijn, pakten we een moment af om te overmeesteren. Is dat begrepen? Over. Begrepen. Over. Ga nu aan boord. Succes. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Heb jij nog geen lamme armen, jongen? Nou, reken er maar niet op dat ik dat mes loslaat, hoor. Ja, kunnen we nog niet eens dus rustig praten? Ja, ja. Jullie willen me allemaal omver kletsen. Dat malle mens ook. Ja, het is dat te wel mocht. Ze had een menselijke manier van praten. Dat kan je van jullie niet zeggen. Jullie, jullie krijgen niks van mij gedaan. Ik blijf bij mij Hallo, KL643. Ja, hallo. Er zal zo dadelijk worden bijgetankt. Jullie gaan naar Kenia. Alles is met de autoriteiten geregeld. En die motor dan? Welke motor? Nummer twee, die is niet in orde. Daar moet iets aan gedaan worden. Er zal voor gezorgd worden. Hé, hey. hé, hey, waar gaat het over? Ja, je hoort toch wat hij zegt? We gaan naar Kenia. Daar moest jij toch zo nodig heen? Of heb je ineens geen zin meer? En, en mijn geld dan? Dat is onderweg. Nee, dan is het goed. U zult toch even geduld moeten hebben, meneer Sevensterren? Ja, wat, wat zitten jullie me nou aan te kijken? Het gaat toch geweldig? Alles gaat van een leie dakkie. Zelfvertrouwen, daar ja. komt het op aan. Dan moesten jullie ook een beetje meer krijgen, hè? Ja, ik ja, commandant Evers, mag ik de heer Bamstra, Kom Commandant Evers voor u, meneer Bamstra. Ja, met Bamstra. Meneer Bamstra. Ik zou graag toestemming hebben om in te grijpen. Hij heb geen tekenen van vermoeidheid te vertonen. Het is nog te riskant. We moeten hem nog meer uitputten. Hij moet onzeker worden en die indruk heb ik nog niet. U moet de zaak niet forceren. Het is goed dat uw mannen in het toestel zijn. We hebben een bewijs kunnen maken dat er naar Kenia zal worden gevlogen. We hebben speling. In die tijd zal hij zich meer en meer gaan vermoeien. Er wordt gedokterd aan een plan voor degene die het geld zal gaan brengen. U heeft daar al iemand voor gerecruiteerd? Jawel. Maar ik geloof niet... een overspannen jongen. U gehoord dat zijn moeder over hem zei. Ach, Zo praten alle moeders over hun kinderen. Maar mijn mannen kunnen het aan, meneer Wanstra. Commandant Evers, u heeft gehoord wat ik heb gezegd. U blijft op uw post en u wacht op mijn instructies. Ik draag hier de verantwoordelijkheid. En ik acht de tijdstip van handelen nog niet aangebroken. De situatie is al geladen genoeg. Wij weten geen van alle exact wat te doen. Niemand is met dit soort situaties vertrouwd. We nemen het zekere voor het onzekere. Ik zie nog geen tankwagen... Je zult de boel te goed in de gaten moeten houden, Jochie. Noem maar geen Jochie. Iedereen die zo stom is niet te controleren wat hem beloofd is, noem ik Jochie. Jij moet je grote kop houden. Ik zit hier met mijn neus bovenop het panel. En mijn meter hier laat zien dat er nog geen druppel brandstof is bijgetankt. Ah, dat, dat, dat, dat komt wel. Ik wist niet dat jij zo goed gelovig was. Zeg, jij, jij, jij gaat de boel nou toch niet zitten verpesten, hè? Kapitein. Kapitein. Ik verpest niks. Ik zeg je alleen maar wat mijn meter zeggen. Ik hou je op de hoogte. Dat wil je toch? Jouw toon, jouw toon bevalt me niet. Ja, jij bevalt me helemaal nog minder. Captain. Ik vind jou een fret, een gemeen dier, een laffe hond. Captain, hoort je mee? Als je nou nog wist wat je wilde, hè, dan kon ik misschien nog enig respect voor je opbrengen. Maar je bent een verwend nest hè, dat zo zijn zin probeert te krijgen. Captain, houd je daarmee op, hoort je mee? Ah, er wordt van mij zelfbeheersing gevraagd, maar ik zweer je, jongen, reken niet op mij. Misschien dat jij je vader voor de gek kan houden, maar mij niet. Ik waarschuw je! Captain, alsjeblieft. Ja, ah, je hebt toch gelijk gehad. Daar loopt iemand in zijn onderbroek. Met een zak geld. Waar? Daar. Hier, vlak voor het vliegtuig. Maar oh, wacht eens. Hij loopt door. Hij loopt naar het verkeerde toestel. Hé, hey, waar, waar, waar heb je het allemaal over? Ja, als je me niet wil geloven, dan moet je komen kijken. Maar kom vooral niet van je plaats, bange wezel. Ik heb het, ik was Oh nee, nou komt hij terug. Gelukkig maar. Ja, je, je, je liegt het. Ja, wees dan blij dat ik het zie, hè. Anders zou je niet eens weten wat er gebeurt. Ik geloof niet dat hij weet hoe hij aan boord moet komen. Dat weten ze altijd. En wat sta je nou te zweten? Ik zweet niet! Dan zweet je niet. Je ziet er anders wel bang uit. Bang! Kom hier en kijk. Iemand die houdt die zak met geld op. Ik zal je heus niks doen. Ik ben als te dood voor dat mes. Kijk, en zeg dan tegen meneer Bampstra hoe dat geld aan boord moet komen. Hallo. Hallo? We staan naast de cockpit. Hij ligt er naar voren? Er gebeurt iets binnen in de cockpit. Blijf paraat. Maar, waar staat die man? Ik zie niemand! Je bedondert mij! Kijk uit, jongen, je staat tegen die hendel. Ga He? achteren, voorzichtig! Anders starten we! Welke? Welke hendel? Ik, niet. ik zie niks! Nou, als je. als je dit deze... Een ah! mes voor een domme! Ah! Mevrouw Sevenstein? Hoe is het? Het is voorbij. En Maarten? Uw zoon... Uh, ja? Het spijt me, mevrouw. Ik hij... Zei... Het kon niet anders. Het is allemaal zo snel gegaan. De captain ging zelf tot actie over. Maarten. Ik kon niet meer ingrijpen. Het is verschrikkelijk. Maarten. Uh, ontstond een gevecht. Op hetzelfde moment vielen de commando's binnen. Het ging allemaal in flits. Ik begrijp niet wat ik heb te Ik weet niet. Wat mevrouw? Ik denk aan mijn man. Ik, ik weet niet wat hij gedaan zou hebben. Oh, Als hij mij aan boord geweest. Hoe oh, moet ik het hem zeggen? Hij maar stil. Maarten. Oh. Maarten. Kan ik mijn zoon zien? Volg u mij maar. Oh, oh, mijn jongen. Bij, bij, bij, ik ben... Ik ben... Ik Maarten, mijn jongen. het was helemaal niet aan boord, moeder. Jij... Jij, jij was... Jij was niet... Nee, ik, ik hoorde de hele geschiedenis over de radio. Jij was niet aan boord. Maar wie was dan die idioot in de cockpit? Uw man is bij bewustzijn. Hij heeft een verklaring afgelegd aan de politie. Ze hebben nu eindelijk een signalement van de dader. Ze zullen hem nu wel snel te pakken hebben, denk ik. Moeder, gelooft u echt dat ik aan boord was? Ik geloof van wel. Ja, je kent me toch? Ik geloof van wel. Gaat u maar naar binnen. Hallo, Pa? Hoe is het? Jongen, ik moet eens ernstig met je praten. 9 uur Radio Nieuwsdienst. Het kapingsdrama op Schiphol is ten einde gekomen. Na enige uren van onderhandelen slaagde een commandoeenheid van de marine erin de kaper te overweldigen. Er is daarbij één schot gevallen. De kaper werd gedood. Hij bleek niet de 19-jarige Maarten Sevenster te zijn, de zoon van een gezagvoerder. Zijn identiteit is nog onbekend. Er deden zich bij de actie geen verdere ongelukken voor. U heeft geluisterd naar het tweede en laatste deel van De Lifter, een hoerspel geschreven door Gees Linnenbank. De rolverdeling was als volgt. De Lifter, Gees Linnenbank. Rob, Frans Kokshoorn. Anna, Irene Poorter. Maarten was Willem Wachter. De captain, Pieter Lutz. Co-piloot, Jan Wechter. Een boordwerkdagkundige Johan Sierag, De stewardess, Pauline van Renen; Inspecteur, Sakko van der Made. Bekkers. Wick Jongsma, de nieuwslezer Audrey van der Jacht, Bamstra Berdijkstra, vluchtleider Frans Zuidinga, commandant Hans Hoekman, Tom Hugo Koolschijn, een reporter Henk Vortel, een commando Hans Fuchs en een verpleegster Paula Major. Technische realisatie: Leon Dubois en Fred de Beer, regie: Hero Muller.